Uur. Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er mogen in de toekomst geen slecht geïsoleerde huizen worden verhuurd. Over acht jaar mogen woningcorporaties en huisbazen... geen huizen meer verhuren met energielabel E, F of G, zegt woonminister Hugo de Jonge. Dan heb je het over de 15% slechtste woningen... Ja, waar de tocht doorheen waait en waar de energierekening torenhoog is. En daar moeten we dus vanaf. Want de rekening wordt betaald aan het einde van de maand door de huurder... Ja, die heeft daar maar eigenlijk heel weinig invloed op, op die rekening. De invloed op die rekening heeft de verhuurder. En juist die moeten we in de benen zien te krijgen om die woning te verduurzamen. Hoe die verduurzaming betaald gaat worden is nog niet precies bekend. Er zijn nu in totaal 580.000 huizen met een slecht energielabel. De politie heeft iemand opgepakt voor de aanranding in een trein. Vorige week werd een vrouw van 19 tijdens een rit van Amsterdam naar Alkmaar aangerand in een lege coupé. Pas toen ze op het station was, kon ze hulp inroepen. Er waren camerabeelden van de verdachte. Het gaat om een man van 40 uit Den Helder. Na zijn arrestatie is hij vrijgelaten. Hij mag het onderzoek in vrijheid afwachten. Er gaat een flinke zak met geld naar het leger. Na jaren met lekkende kazernes en pang-pang roepen tijdens schietoefeningen... omdat er geen munitie is... heeft minister Ollongren eindelijk de kans om de problemen bij Defensie op te lossen. Ja, het belangrijkste is dat we echt een hele forse investering doen in Defensie. 5 miljard structureel, dat betekent ieder jaar weer 5 miljard bovenop wat we al hadden. Dat is een enorme stap, dat is 40% meer budget... en daar kunnen we echt heel veel van doen. Het is ook heel hard nodig. Het is de grootste investering in Defensie sinds de Koude Oorlog. Het geld gaat onder meer naar hogere loon meer kogels, nieuwe drones en zes nieuwe straaljagers. Voetballer Cyril Dessers vertrekt definitief bij Feyenoord. De Rotterdamse club had tot vandaag de kans om de speler voor 4 miljoen over te kopen. Maar dat is niet gelukt. Dessers kondigde daarna zijn vertrek aan op Twitter. Het is bijna met geworden te beschrijven. Ik heb uh, ongelooflijk veel liefde gekregen... Uh, van, van mijn team, de mensen rondom de club, uh, medewerkers, maar ook vooral van de fans... Met een eigen liedje zelfs. En uh, daar wil ik jullie voor bedanken. Het was een eer om voor Feyenoord te spelen. Uh, en uh, hopelijk tot snel. Dessers werd het afgelopen seizoen uitgeleend aan Feyenoord. En hij gaat nu weer terug naar zijn eigen clubje RC Genk. Het weer overal droog vanavond en vannacht koelt af naar een graad of 6. Morgen bijna overal droog. Aardig wat zon en een graad of 20. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANBB. De files worden alweer korter. In de regio Noord-Holland staan nog files op de A4, Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schiphol en Knoppenburg -Veen, 5 Veen, vijf minuten vertraging. Op de ring van Amsterdam, tussen Amsterdam over Amstel en Amsterdam-Slootervaart, 10 minuten op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM break the week. I caught you cheating. You had the nerve to say you're sleeping. Just not with her, but tell your friends that I'll be lost without you. And I'll admit it. Sometimes I miss when we were in it. So I made a list. So I never forget all the things I had.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 een man wiens leven nu al was bepaald. En van al zijn jonge stromen was alleen het oud worden gehaald. Oh, oh, oh, oh rustig in rustige oh oh, oh, oh, lijkt er een als.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 Rustig ademhalen, oh, oh, oh lijkt op het regendals altijd. Maar het regent, en het regent zonnestralen. Oh, oh, oh. Rustig ademhalen, oh ho, oh, oh. lijkt op het regendals altijd. Maar het regent...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 De Watmaas. Ook in de zomer. CFM.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 These. my dus ZANG Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Turkse president Erdogan zegt dat hij een nieuw militair offensief start in Noord-Syrië. Turkije wil de gebieden rond twee steden dicht bij de Turkse grens zuiveren van rebellen, zegt hij. Hij doelt dan op de syrisch koerdische IPG. Kroatië stapt op 1 januari over op de euro. De Europese Commissie en de Centrale Bank vinden dat het land dan aan alle voorwaarden voldoet om toe te kunnen treden tot de eurozone. Kroatië wordt het twintigste land met de euro. En de eerste IS-vrouw die is teruggehaald uit Syrië is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Volgens de rechter is bewezen dat INMB b deelnam aan terroristische organisaties. Zelf verklaarde ze dat ze in Syrië in een bubbel had geleefd en niet wist wat zich buitenshuis afspeelde. Het weer, vannacht hier en daar mist en 6 graden, morgen overwegend droog, met flinke zonnige periode, bij 19 tot 22 graden.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 show if i was shooting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 Close up, and you both under my spell. I will get you in my rooms. I can take us, no one can tell. Us. All I need.